Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn negen mannen opgepakt die mogelijk een terroristische aanslag wilden plegen. De verdachten werden gisteren in Eindhoven aangehouden, zegt de officier van justitie. Waar het om gaat is dat wij... ...deze verdachte verdenken van de voorbereidingen van een terroristisch misdrijf. En dan kunt u denken aan het vergaren van kennis of inlichtingen... ...of het verschaffen van kennis of inlichtingen. Uh, dat is ook al een voorbereiding voor een terroristisch misdrijf. Acht van de mannen zijn geboren in Nederland, één in Afghanistan. Wat het doelwit was, wil het OM niet zeggen. De anderhalve meter regel gaat vanaf morgen toch niet overal de prullenbak in... In teststraten en bij priklocaties moet je wel gewoon afstand kunnen houden. Dat heeft de GGD besloten omdat medewerkers daar in contact kunnen komen met mensen die besmet zijn. Voor het eerst in twee maanden liggen er minder dan 500 coronapatiënten in het ziekenhuis. 491 mensen om precies te zijn. Ook op de intensive care liggen iets minder coronapatiënten. In Antwerpen heeft een kleuter bijna bolletjes kook als snoepjes uitgedeeld. Een dealer gooide tijdens een politieachtervolging zijn voorraad drugs weg. Bij de kleuterschool en een van de kinderen raapte het spul op. De kleuter vroeg vervolgens aan de juf of hij de snoepjes mocht uitdelen. En in Utrecht hebben honderden scholieren actie gevoerd voor het klimaat. Naast Nederland werden er ook in tientallen andere landen gedemonstreerd. Scholieren vinden dat regeringen te weinig doen tegen klimaatverandering. In Utrecht spijbelden veel jongeren een dagje om erbij te kunnen zijn. Ik heb heel hard gespijbeld. Ik had vandaag 9 lesuren, heb ik allemaal geskipt. Ik moet nu 18 uur nablijven. Wij zitten op school voor onze ontwikkeling, voor onze toekomst weet je. Maar daar hebben we helemaal niks aan als er geen toekomst meer voor ons over is om in te leven. De wereldwijde klimaatstaking is georganiseerd door Fridays for Future. De beweging die ontstond na de stakingen van de Zweedse Greta Thunberg. Het weer vanavond steeds bewolkter. Morgen begint grijs in de middag meer zon. En dan tussen de 19 en 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog zo'n 40 kilometer file in Noord-Holland. Je hebt vooral vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. Je doet er een kwartier langer over daar. En op de A9 van Amstelveen naar Den Helder ben je 20 minuten langer onderweg tussen Akersloot en Heilo. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zombies. Zon. Jij. Zo -zon. Zandvoort is zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu welkom in Zandvoort. I used to count my reasons. Second guessing every step. I saw the change of seasons. Glass. I learned the hard way, honey, never looking back, so FM, Zong, Zee, Zandvoort en Zomerhiet. Because it came off on the glass The did place of your favorite song? Con is all Now you're right, beckoning for me to dance Pull it, pull it, pull it, get close Just close your eyes, girl Who's my mentality? We gotta go Don't you take me? Ik fluister me hoop in Je geeft me iets dat me roert, lieverd Ik ben ook de beroerdste niet Ik hou van hem, dus ze doet me niets En ze Ze kust me Het is het eerste dat ik echt voel In een half jaar, dus ik wil dat ze hier blijft Hier mag niets tussen En ik denk dat ze morgen weg is Als ze al echt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 Ik wil voor haar bijzonder zijn, hoe kan ik bijzonder zijn? Ik ben niemand met een stem en overdag heb ik een rem. Sinds een tijdje zit ik klem en ik denk niet eens aan hem. Ze dus ik kus me. Het is het eerste dat ik echt voel in een half jaar, dus ik wil dat ze hier blijft. Hier mag niets tussen. En ik denk dat ze morgen weg is, als al echt is want Heel de week is het werken, heel de week is het toekomst. Zij schrijven de regels, ik denk niet dat het goed komt. En heel de week is het bouwen, ik ben bezig met sterven. Heel de wereld is zuinig, ik hoop maar niet dat het erg is. Ik hoop maar niet dat het erg is, niet erg toch? Het is niet erg toch? Het is niet echt, het is. Het erg, is. Niet echt, het is niet echt, het is. Het erg toch? Is niet echt, oh het is niet echt, toe Het is niet echt, is niet echt, toch? Het is niet echt, toch? Het is niet echt, is niet echt, toch? Het is niet echt, toch? Het is niet echt.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 Zie FM op 106.9 is zon, zee, zandvoort en bommen zomerhits. Want dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het gaswinningsgebied in Groningen blijft waarschijnlijk voorlopig deels open. Het kabinet beloofde in 2019 nog dat er vanaf 2022 bij een normale winter geen gas meer zou worden opgepompt. Maar het kan nu toch nodig zijn bij een langdurig koude winter of als er te weinig gas uit het buitenland kan worden gehaald. Horecabedrijven die echt niet meewerken aan het controleren van coronatoegangsbewijzen kunnen worden gesloten, zegt minister Grapperhaus. Vanaf morgen is de corona pas verplicht voor horeca, theater of evenement. En op coronatest- en vaccinatielocaties van de GGD blijven de anderhalve meter maatregel en mondkapjes verplicht. Dat is omdat daar veel mensen komen die besmet zouden kunnen zijn. Op andere plaatsen is met ingang van morgen de anderhalve meter regel geschrapt. Het weer vanavond en vannacht mogelijk mist, minima tussen 10 en 15 graden. Morgen op veel plaatsen zon en 19 tot 23 graden. Je doet koonifal Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk Wat ze zoekt in die race, race, race, race race Voor die vloes, ken die types Way, way, way, back uit de hoed Oh good. maar je moet niet proberen hier Good luck, ze weten zelf wat sap Wanneer ze vallen voor de money Vallen ze van de trap Damn, baby girl je bent toch beter dan dat Is wat je zei op het begin Maar je doet alles voor de kwaap. shit Jij wil mij af en ik weet je wil het wijt right Nou maar alleen voor die lifestyle baby Wat gaat gebeuren hier, ah? Ik ben met Joost, geen fles, geen kostschool. Nee. Draag die tekst in m'n broek, geen sportschool nee. Ze geeft hoofd heel groot, geen koprol. Broek zakt af, pikzakken zitten zit op bomvol. Ik doe het even weer en niet voor de laatste keer. Nee. Het gaat veel te goed, pik, je kan niet haten meer. We doen het nu en gelomen, we doen het later weer. Yes. Ik kan mijn money op je bossen, want ik maak het weer. Wow. jij wil mij eraf en ik weet, je wil het wijt Nou, maar alleen voor die lifestyle, baby. Altijd als je mij belt, alsof je alleen mij belt. Kom niet meer dan je lijst hier, baby. I'm uh -huh.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 I could be the CEO just like a Robin fancy And I'ma be there for you cause you want my team girl Don't ever think you ain't hell of these niggas dream girl They wanna pit us against each other when we succeed And for no reasons They wanna see us end up like we were Gina on Mean Girl Princess or Queen, tomboy or King You've heard a lot, you've never seen Mother Earth, Mother Mary, Rise to the Top Divine Feminine, I'm Feminine Mama, Let me